Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De voorzitter van FC Barcelona wordt verdacht van het omkopen van scheidsrechters. Het Spaanse openbaar ministerie heeft hem aangeklaagd in een grote corruptiezaak. Barcelona zou jaren geleden regelmatig geld hebben overgemaakt... naar het bedrijf van de vicevoorzitter van de scheidsrechtercommissie. Volgens de club zelf waren die betalingen heel onschuldig, zegt correspondent Edwin Winkels. Barcelona zegt dat dat geld was uh, voor het maar op, maar opstellen van rapporten over scheidsrechters die de wedstrijden van Barcelona zouden fluiten. Maar ja, als je ziet dat, uh, dat het tot 700.000 euro per jaar soms werd betaald. In totaal gaat het om 7,3 miljoen euro en dat zou dan de omkoping van, van scheidsrechters zijn. Twee andere oud-voorzitters van Barcelona zijn ook al aangeklaagd in dezelfde zaak. De politie in Amsterdam heeft een lichaam in het water gevonden... in de zoektocht naar de vermiste Sam. Hij kwam zondagochtend niet thuis na een avond stappen. Na een tip besloot de politie in de buurt van het Centraal Station te zoeken. Daar is een lichaam gevonden. De politie heeft nog niet bevestigd dat het daadwerkelijk om Sam gaat. Op het politiebureau in Volendam hebben drie mannen zich gemeld... voor het beschieten van een asielzoeker met een balletjespistool. Dat gebeurde afgelopen weekend... Op Snapchat dook een video op waarin is te zien hoe de mannen in een rijdende auto op asielzoekers schieten. De mannen hebben inmiddels sorry gezegd en ook gepraat met de asielzoekers. En honderden basisschoolkinderen in Drenthe trekken gewapend met een prikstok en een vuilniszak door hun gemeente. Dat doen ze allemaal om de buurt rondom hun school schoon te maken. En daar komen ze van alles tegen. Piepschuim, nee, iets van een fiets. We hebben net ook een veep gevonden. En ook de burgemeester kwam een kijkje nemen. Ja, fantastisch natuurlijk, want het verzet heel veel werk. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is misschien wel de bewustwording bij de kinderen. Ja, dat je gewoon zuinig moet zijn op, op de natuur en geen zwerfafval uh, overal rond moet strooien. En dan nog het weer, veel wolken. In de loop van de avond valt er ook flink wat regen. Eerst in het zuiden, tegen het einde van de avond ook in het noorden. Morgen opnieuw regen, grote temperatuurverschillen. 10 graden in het noorden tot 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate.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 ik ben een van tequila Om te zetten in de pupila Ik Ik wil je in mijn armen, Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn Maar wat je zonder jou grijpt, Dood van de pijn Want toen ik je zag, op die eerste dag Was ik zo verslap, oh ik wil je in mijn armen Maar ik weet niet hoe je bent voor jou Ik weet dat ik je kon zijn La luna no sale, si no te vuelve a ver. En daarom denk ik om je vergeten. Ik heb wel dagen niet geslapen, of vergeten. Ik ben al onderdeel eens aan mij bezweken. Dus maak al niet op als jij je niet meer bent. Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate con dissimulo. Que si el miedo te lo quito.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 Hasta la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver Ik denk je te vergeten Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de eens aan mij versweten De wak om niet op als jij je niet meer bent FM CMR Zandvoort You say I love you I know you lie I trust you all the same Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De jeugdbescherming en jeugdreclassering krijgen één landelijk tarief. Daar zijn het demissionair kabinet en de gemeente het eens over geworden. Ze trekken er samen 60 miljoen euro vooruit. Er is nog geen akkoord over hogere lonen. De drie mannen die met een balletjespistool op asielzoekers schoten in Volendam... hebben zich gemeld bij de politie. Ook hebben ze hun excuses en vis aangeboden. De asielzoekers hebben de excuses aanvaard... Het vliegtuigongeluk waarbij huurlingenbaas Prigozhin om het leven kwam, is veroorzaakt door een handgenaad. Dat zegt de Russische president Poetin. Volgens westerse experts zit Poetin zelf achter de dood van Prigozhin. Het weer bewolkt en vanavond veel regen, mijn graad of 13. surrender yeah. One look is all it took to remember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 Sun and the village drunk, sadly passed away. It was a heavy for me 6.9 punt cfm